Dit was het NOS journaal. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, ja, iedere werkdag. Nou. In ieder geval, goedemiddag. We zijn er weer. En het is dinsdag. Het is vandaag ook nog eens een keer 4 september... En uh, dat betekent voor mij... Uh, 4 september, even kijken... Nog één, twee... Nog drie nachtjes slapen. En <laughs> ja. dan. En dan. Nou, dan komt het nieuwe album van McCartney aan. Ja, dat is haar vrijdag. -o -o -o -o. En u hoorde haar stem al heel even, dames en heren. Ja, Beppe is er niet. Wegens familieomstandigheden niet aanwezig, helaas. En dus uh, zit Angela aan de andere kant. Dag Angela, hallo. Dag en goedemiddag, Zandvoort. Zandvoort? Hey, en omstreeks. Je bent over de hele wereld te horen hoor, Ja, yeah, ik know. Tot in uh, Canada aan toe, weet ik. Ja, fijn hè. Wel, good ja. morning world. Ja. Zo beter Ja, helemaal goed. Ik goed. wil even van mij krijgen. Ja, dat weet ik toch. Maar in ieder geval, het is weer tijd voor uh, Zandvoort Lunch, dames en heren. En uh, deze week gaan we er gewoon drie keer. Vandaag, morgen met Ron. En uh, donderdag, uh, weet ik het nog niet helemaal zeker wie er sidekick is. Misschien wel niemand. Ik weet het niet. In ieder geval, ook Dolly, die zit ergens uh, in het verre buitenland. Uh, die zit ook, uh, ja, Griekenland geloof ik of zo. Weet ik waar ze uit hangt. In ieder geval, uh, en, uh, ja, nou, en uh, we hebben ze, Nou, het gaat mooi weer lekker deze week. Maar goed, ik ben er wel. Ansela is er ook. En we gaan gewoon weer leuk proberen een uitzending te maken. Een leuke uitzending te maken. Om uw hapje bij de lunch wat uh, op te leuken, zou ik maar zeggen. We hebben vandaag natuurlijk het regio-nieuws. We hebben natuurlijk ook uh, de artiest in het licht. We hebben het recept. Ook dat nog. En uh, ja, wat Ansela invult weet ik niet of de vijf minuten van de sidekick doorgaan. Maar dat zullen we wel zien vandaag. Ja. Oh, Die gaan wel door. Nou, dat is een beetje lastig, maar. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik, ben bezig. Je bent bezig. Dus ze gaan het verbereiden. Ja. Ik... ik heb begrepen dat ze straks een verhandeling gaat houden over het seksleven van de huismier. Maar goed, oké. Okay. <lacht> ja, heb ik uitgebreid onderzoek. Heeft ze onderzoek naar gedaan het seksleven van de huismier? Dus nou, dat uh, belooft wat te worden straks, hoor. In ieder geval, wat ik wel heb, is een 3 in 1 Ook dat nog, want je weet, de volgorde is gewijzigd. Hè? Die beginnen we gelijk mee met de 3 in 1 En uh, die is vandaag weer heel apart, hoor. 3-in-1. En die is vandaag van Herman Brood. Maar anders dan je denkt. I your kicks on route 66. Go from St. Louis down to Missouri and oh, Oklahoma City. Oh, so pretty. She Amarillo down to New Mexico, Arizona. Don't forget the Mona, a 10 mile San Bernardino review. I hit this kind of tip. Take a highway on this California trip. I got your kicks. I'm you Have you ever plan to motor west Take my way, the highway that's bad Got your kids on Route 66 Your kicks Yeah, you're my favorite piece of art if your figures less than green, if your mouth a little weak, when you open it to speak. Change your hair for me not if you care for me. Stay little Valentine, stay each day is Valentine.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 Get a kick Though it's clear to see You obviously Don't adore me I get no kick In a plane Flying high with some bird In the sky Is my idea of nothing to do Yet I get a kick At all Again, though it's clear to see you obviously don't adore me i get my kicks from your lips I'm messing around with my hands in your pants Lekker hoor. En het is niet stand voor jazz. Hè. Ik bedoel, jazz op zondag of zo weet ik wel. Nee, dit is gewoon uh, stand voor de lunch. Stand de lunch. <coughs> maar ik, vond, ik vind dit zo'n lekkere cd. En vooral uh, omdat Herman eigenlijk gewoon... Dit eigenlijk zijn repertoire helemaal niet is. Maar hij zingt het zo lekker. En ondaan van al het mooie en het gladde. Gewoon rauw zoals deze muziek waarschijnlijk uh, toch origineel wel bedoeld is. En zo. Met een prachtige Big Band uh, onder leiding van een van de schimschijmertjes. Ik weet niet precies, volgens mij Marcel, maar ik weet het niet precies zeker. Ik heb geprobeerd dat even te achterhalen, maar ik kon dat niet zo gauw vinden. Maar uh, goed, maakt ook niet uit. In ieder geval Herman Brood kennen we natuurlijk. Een man werd, uh, ja begon als bluespianist bij QB and the Blizzard. En uh, daarna heeft hij ook nog een korte tijd in Modem gezeten, een Arnhemsbandje. Daarna natuurlijk Herman Brood en zijn Wild Romance. En... Uh, uh, ja, en, en zijn leven, ja, hij was Nederlands. Eigenlijk Nederlands enige echte rock'n'roll-junkie. Hij uh, gebruikte alles uh, wat uh, God verboden heeft. En nou ja, daarmee heeft hij ook zijn lichaam gesloopt op alle mogelijke manieren. En ja, we weten allemaal hoe het uh, geëindigd is. Eind negentiger jaren toen hij met een afscheidsbrief in zijn zak van het dak van de Hilton afsprong. En op die manier een eind aan zijn leven maakte. Uh, dit album, uh, ja, het, het heet Back on the Corner. En ik raad het u aan. Als u van een beetje leuke Big Band Jazz houdt... dan moet je dit album gewoon hebben. Want het is gewoon echt lekker. Het klinkt gewoon zo lekker. Uh, vooral dat, dat, dat, dat rauwe stemmetje van Herman. Bij die prachtige swingende Big Band. U hoorde achter volgens de stukken Route 66. Daarna... En dat vond, dat vond ik eigenlijk de mooiste van de drie. My Funny Valentine... En ik vind eigenlijk dat niemand anders het meer mag zingen dan hij. Uh, maar Funny Valentine dus. En uh, daarna hoor je ook nog I get a kick out of you. Fantastische plaat. Back on the corner heet hij. Misschien is hij nog wel ergens uh, te vinden op een uh, cd'tje. Goed. En uh, van de 3 in 1 gaan we naar de 2 in 1. Want uh, dat is tegenwoordig ook te doen gebruikelijk. Natuurlijk met uh, de artiest in het licht. We doen er niet meer tien op een dag. We doen er twee. Vandaag ook. En van die artiest doen we dan ook twee liedjes, zodat we dat een beetje aandacht kunnen geven. Artiest in het licht. En de dame is jarig vandaag. En ik zal u straks vertellen, maar dit is Beyoncé. Hey,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 Zij Nauw Nals, heet ze, officieel. Ja, ja, echt wel. En uh, zo heet ze. En uh, ze is vandaag jarig. En uh, dat is uh, heel erg leuk. Zij is uh, geboren in Houston, Texas, op 4 september uh, 1981. Dus uh, dan is ze, uh, even denken, dan is ze nu 36 geworden, hè? Ja, ja toch? 37. 37 is ze geworden, is een Amerikaanse zangeres, maar dat wist u natuurlijk al. Een R&B zangeres noemen ze hem tegenwoordig. Songwriter, actrice en ook nog een keer modeontwerper. Geboren en opgegroeid in Houston, Texas... nam ze als kind deel aan diverse zang- en danswedstrijden... en uh, verwierf in de jaren negentig vooral bekendheid als liedzangeres... van het illustre R&B meisjesbandje Destiny's Child... En uh, met haar vader Matthew Knowles als manager. werd uh, de groep een van uh, 's werelds best verkopende meidengroepen ooit. Je moet je eens me voorstellen. Gedurende een uh, onderbreking in het bestaan uh, van de groep. bracht Beyoncé haar debuutalbum Dangerously in Love. uit. En dat gebeurde 15 jaar geleden in 2003. Uh, waarmee ze wereldwijd haar uh, als uh, soloartiest faam. Uh, Vestigde, ja. Nou, een beetje kromme zin, maar goed. Het werd uh, 11 miljoen verkocht en leverde maar liefst 5 Grammys op. Nou, uh, ze is nog steeds wereldberoemd en ze is als soloartiest ook een van de meest succesvolle van het ogenblik. Nummers die je hoorde was uh, Best Thing I Never Had en Love on Top. En dat uh, vanwege haar verjaardag. Nou, van harte gefeliciteerd meid. En als je de taart niet kwijt kunt, kom je maar bij CFM brengen. Wij lusten hem wel. Zo is dat. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Gaat even wat mis. Zo, ik ben er. Een auto is in de nacht van zondag op maandag in brand gevlogen op de Louis Pasteurstraat in Haarlem. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. Het vuur werd even voor rond uh, vier uur ontdekt. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar mogelijk is er sprake van brandstichting. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Een vierjarig kind uit Zwaag is afgelopen zondag ernstig gewond geraakt nadat hij is beschoten met een luchtbuks. Zo meldt de politie. Het jongetje was met vriendjes aan het spelen op de inlaagdijk. toen hij plotseling pijn in zijn borst kreeg en benauwd werd. Zijn moeder is met hem naar het ziekenhuis gegaan. Daar bleek dat hij onder andere een klaplong had. die werd veroorzaakt door een luchtbukskogel. Het jongetje is opgenomen in het ziekenhuis. Zijn toestand is op dit moment stabiel. Agenten hebben na de melding van het uh, ziekenhuis... uitgebreid onderzoek gedaan in de buurt. Tot op heden tast de politie nog compleet in het duister over de uh, toedracht. Ze roept dan ook getuigen op om zich te melden bij de recherche. Een gewapende man heeft gisteren rond een uur of drie... een overval gepleegd op het BP-tankstation aan de Spaardamseweg in Haarlem. De verdachte bedreigde volgens een omstander het personeel... en vluchtte daarna op een bronfiet. Het is niet bekend of de man wat heeft buitgemaakt. Via Burgernet heeft de politie een signalement verspreid. Het gaat om een lichte man van 1,70 meter. Hij droeg een zwart vest en een donkere broek. Wie de man ziet wordt verzocht 112 of uh, 88. 4-4 te bellen. Het KNMI heeft voor vanmiddag en vanavond voor een groot deel van het land code geel afgegeven. In Noord-Holland worden er vanaf een uur of drie zware regen en onweersbuien verwacht. Het onstuimige weer houdt naar verwachting tot ongeveer middernacht aan. Het KNMI waarschuwt voor bliksminslagen en adviseert daarom ook om... Uh, uh, open water en open gebieden te mijden... en niet onder bomen te schuilen. Joh. NH Weerman uh, Jan Visser be benadrukt... dat het niet overal gaat regenen... maar dat de plaatselijke buien... wel kunnen zorgen voor veel wateroverlast. Uh, maandag 3 tot en met vrijdag 7 september... presenteren Sibrand en Martine... Tijd voor Max op Tour vanuit het toeristische Zandvoort. Een kijktip voor al onze luisteraars. Het is leuk om je uh, woonplaats eens een keer uh, op het scherm te, te bekijken. Voor iedereen die per trein richting Alt Altmaar reist... Uh, tussen Zandpoort Noord en Driehuis... is er een verstoring in de treindienst door een defecte trein. Het is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren... Advies is om via Sloterdijk te reizen. Hou daarbij rekening met een langere reistijd. Goh, maar dat wij met de taxi gegaan zijn... of zouden we niet eens kunnen komen. Oh. Nee, dan hadden we, hadden we vastgezeten bij, uh, bij, waarschijnlijk bij, uh, bij Driehuis. Zo, vooruitziende blik hadden we. <laughs> ja, wel slim geweest. Spaarnelanden Kap momenteel veel bomen in Zandvoort met de iepziekte. De iepziekte is een dodelijke en zeer besmettelijke schimmelinfectie. De warme en droge zomer van dit jaar... maakt de bomen nog vatbaarder voor de schimmel dan anders. Bij besmette bomen krijgen takken en bladeren geen voedsel en vocht meer... waardoor de boom op korte termijn sterft. Er is geen behandeling voor de iepziekte. Om te voorkomen dat bomen in de buurt ook ziek worden... laat de gemeente de zieke ieper zo snel mogelijk weghalen door spaarne landen... In 2018 zijn er 51 bomen gekapt met de iepziekte. En dat is twee keer meer dan vorig jaar. De gekapte bomen worden vervangen door een resistente iep of een andere boomsoort. De nieuwe bomen worden geplant tussen oktober en maart. Wanneer bewoners een zieke iep in hun tuin hebben staan... of vermoeden dat deze ziek is, kunnen zij contact opnemen met Spanelanden... Een boomspecialist komt kosteloos langs om de boom te inspecteren. Wanneer er inderdaad sprake is van iepziekte krijgt de boom een blauwe stip. En net als de gemeente zijn bewoners verplicht om de boom zo snel mogelijk weg te halen, CQ, weg te laten halen om besmetting van andere bomen te voorkomen. En dan het weer.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 De winter is uh, noordelijk tot noordoostelijk en zwak tot matig... en de temperatuur stijgt naar 23 graden. Vanavond en komende nachten is het wisselend bewolkt... en het de, komt tot enkele regen- en onwisbuien. Opnieuw is er bij die buien kans op veel regenwater. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen is er weinig wind... en is de kans op stevige regen- en onwisbuien opnieuw groot... De temperatuur stijgt ook morgen naar zo'n 23 graden. En door de hoge luchtvochtigheid is het erg beroeierig. Ook vanavond en vannacht. Dat wordt weer slapen met de, de, de, de, de, de, de, de ventilator, is. shovel Je niet af te vragen wat ik, wie dit was. En, de, nee. De enige blanke zangeres die de blues kan zingen volgens mij, uh, hé? De, Toch? De enige blanke zangeres die het snapt. Ja. Ja. Denk het wel? Vind ik wel. Beth Hart was dat. En hoe heet ja. het nummer? Uh, nou, Sinners Prayer. Sinners oh. Ooit op op de plaat gezet door Brainbox en door Cas Lux, Maar maar ja. vind dit toch een. Uh, een zeer plezierige versie. Dit is overigens van, uh, overig van uh, het album uh, wat ze gemaakt heeft samen met Joe Bonamassa. Ja, dat is duidelijk te horen. Lekker hoor. Nou, Cinder Sprayer, de gebed van een zondaar. Een lekker bloesje. Past wel bij jou, hè? De gebed ja, uh, van een zondaar. Ja. ja, precies. Een lekker bloesje op de, op de dinsdagmiddag, Heerlijk. Lekker toch? Ja. Oké. Okay. Nou, ik heb het u straks al even gezegd. Uh, oh ja, ze maakte net nog een opmerking. Hè? Vanavond slaapt ze met de ventilator. Normaal slaapt ze met mij. Maar vanavond dus met de ventilator. Waar ik heen moet, weet ik niet. Maar ik zie het toch. <laughs> nou, kan lekker weten. Nou, we doen nog gewoon weer een je. Oh, oh, dat bedoel je. Ja, goed. Ik moet zeker in het voorkamertje of zo. Nou, oké. Okay. <clears throat> wat wil ik dan nou zeggen? Oh ja, het was dat nog drie knaping. nachtjes. Hè? Dat wordt het. Ja, wordt een beetje krap. Maar uh, we hebben nog drie nachtjes slapen, zei ik al. En uh, dan komt hij hè? Het, uh, vrijdag komt hij uit. Ja, ja, 7 september. Vrijdag komt hij uit, het nieuwe McCartney-album. En ik ben zo benieuwd wat het gaat worden. Nou ja, een paar dingen weten we al. Zoals dit, bijvoorbeeld. Fuck you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I stay up after night. Trying to crack your code I could stay up half the night But I'd rather hit the road On the night that I met you I was on the town On the night that I met you I just wanna know Get out! I won't let you down. So you don't need to shout. I can stay. ja nou, ze zeggen wel eens hoe ouder hoe gekker. Nou, volgens mij is dat zo. Uh, een rare titel hoor. Fuck you. <laughs> nou, die CK hebben ze weggelaten. Uh, ja. Maar in ieder geval, aanstaande vrijdag is het dus zoveel, uh, zover. En dan uh, komt het nieuwe album Egypt Station komt uit. En als het allemaal goed gaat, heb ik hem vrijdag ook in huis. Ga ik hem het weekend lekker het hele weekend draaien. Oh, Ansela wordt het helemaal gek van me. Het hele weekend ga ik hem draaien. En dan uh, volgende week, <coughs> dat beloof ik u vast, als ik hem inderdaad heb, als hij op tijd komt, als alles volgens planning verloopt, zegt u, dan, uh, dan hmm. uh, volgende week uh, gaan we ook weer beginnen met de vernieuwjaar. Dat zouden we vandaag al doen, maar wegens uh, toestanden, Aha. nee, nee, uh, ja. wegens drukte is dat er niet gelukt. Maar uh, volgende week dan weer wel in de vernieuwjaar. En dan gaan we hem helemaal draaien, dan gaan we hem gewoon helemaal draaien. Aha. Ja, volgende week dinsdag, dus. Oké. Okay. Ja. Dat gaan we doen. Dus ik, ik ontkom er gewoon niet aan. Nee. nee. Je krijgt hem het hele weekend voor je kiezen. Eh. Nou ja, we valt het nog mee. We hebben gelukkig nogal wat activiteiten het weekend. Gelukkig. He. Ja, dat dan weer wel. Ja. Gelukkig er zijn koptelefoons. Ja. <lacht> <lacht> ja, ik zorg gewoon dat. En op... boven mijn Harry kom je niet uit. Ik zorg gewoon dat op elke koptelefoon dit album te zien is. Ik saboteer elke computer. Goed. Nou. Voilà. Paul McCartney dus de en, en de, nieuwe, de nieuwe single heet Fuck You en uh, dat schrijf je met F-U-H dus weet u het vast dat u nu niet mij gaat betichten van smerige woorden op de radio want dat is niet zo Fuck You heette het en, okay. ja, ja. Ja. zo heet het gewoon mm -hmm, Gaan dat maar... heeft hij expres gedaan ga mm -hmm. maar kijken op Spotify, kun je het zien Beyond the edge of reason Seasons floating by a lady might be and nearly lost her eye love was my love a-fleeing We've been what's come Well it's early morning everything's kept spinning on I took you to the shelter back where we both came from where the stones and stars Nova Star was dat en uh, dat noemde dat. Uh, <coughs> Nova Star en dat heette de nummer Holly en dat was de radio-edit. En ook dat was nieuw. Ja, oké. Okay. En uh, ik vond een, een hele leuke playlist op uh, Spotify. Ik vind dat er soms gewoon heerlijk medium. Je komt af en toe nog eens leuke dingen tegen. En uh, ik vond een hele leuke playlist met zogenaamde One Hit Wonders. En ja, dat zijn van die mensen die ja, hebben ja, één hit gehad en daarna nooit meer wat van gehoord. Hè? Nou, dit is er een van.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 hè, dat is iemand die gewoon één keer een hit heeft gehad... en daarna nooit meer wat van hoort. En dat geldt eigenlijk ook voor deze artiesten... ondanks dat het een dijk van nummer is. Maar... Dat was de enige... Niet helemaal natuurlijk, want ze heeft later nog een keertje een hitje gehad met, uh, met uh, hoe heet ze ook weer? Oh ja, met Kim Wilde geloof ik. Ja. Any Whoa, Anywhere, Anywho weet ik veel. Maar goed, voor NENA, de band, was dit de enige hit. Na een 99 loefballon. Tot het nieuws.